8 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Egyptische president Morsi heeft het omstreden decreet ingetrokken... dat hem ruimere bevoegdheden verleende. Het is niet duidelijk waarom Morsi nu tot zijn besluit is gekomen. Eerder zei hij dat hij het decreet pas zou intrekken... na het referendum over de nieuwe grondwet op 15 december. Met het decreet stelde Morsi zich vorige maand boven de rechterlijke macht. De afgelopen weken is er in Egypte gedemonstreerd... tegen zowel het decreet als de ontwerpgrondwet. Critici vinden dat islamisten te veel invloed hebben op de inhoud van de nieuwe grondwet en zien in Morsi een nieuwe dictator. Bij gevechten tussen aanhangers en tegenstanders van de president kwamen zeker zeven mensen om het leven. Tientallen mensen raakten gewond. Het KNMI heeft de waarschuwing voor extreem weer... in het oosten en zuidoosten van het land ingetrokken. Gisteravond werd de waarschuwing code oranje gegeven voor acht provincies. Het KNMI waarschuwde dat de neerslag die vannacht over het land trok... IJssel kon veroorzaken en daarmee problemen voor het verkeer. In de loop van de nacht gold code oranje voor steeds minder gebieden. Vanochtend vroeg alleen nog voor Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Om half acht trok het KNMI de waarschuwing helemaal in. Nergens in Nederland wordt nu nog ijzer verwacht. De gladheid heeft vannacht in het noorden van Nederland tot ongelukken geleid. De politie heeft de druk gehad in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe. Voor zover bekend was er alleen sprake van blikschade. President Chavez van Venezuela heeft op televisie gezegd... dat hij weer naar Cuba gaat voor een behandeling tegen kanker. Het is noodzakelijk dat er snel wordt ingegrepen, zei de 58-jarige president. Chavez kwam vrijdag terug uit Cuba... waar hij drie weken onder behandeling was van Cubaanse specialisten. Hij is vaker op het eiland geweest voor zijn ziekte. Zijn politieke tegenstanders vinden dat hij daarmee de artsen in Venezuela schoffeert. Illegale MBO-leerlingen kunnen zonder problemen stage gaan lopen... Minister Asje van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zei in Nieuwsuur dat hij dat mogelijk gaat maken. Asje vindt het niet juist dat een illegale mbo'er wel onderwijs mag volgen, maar geen stage mag doen. Zonder stage kan een mbo'er geen diploma krijgen. Eerder stond Asje op dit punt als PvdA-wethouder in Amsterdam lijnrecht tegenover de vorige minister van Sociale Zaken, de VVD'er Kamp. In mei oordeelde een rechter in Den Haag... dat een illegale mbo scholier recht heeft op stage. Daarop ging de staat in hoge beroep. Asscher heeft gezegd dat hij dat beroep zal intrekken. Bij een brand aan de Heerengracht in Amsterdam is een vrouw om het leven gekomen. De brand brak uit op de zolderverdieping van het gebouw. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar naastgelegen woningen. De identiteit van het slachtoffer is nog onbekend. Bij een schietpartij in Den Haag is vannacht een dode gevallen. De politie heeft geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Het slachtoffer werd gevonden in de burgemeester Patijnlaan in Den Haag. De toedracht van de schietpartij is nog onbekend. Ook is niets bekendgemaakt over de identiteit van het slachtoffer. In Afghanistan is een Amerikaanse arts bevrijd... die eerder deze week was gekidnapt door de Taliban... Talibaansrijders in de provincie Kabul namen de Amerikanen op 5 december mee. Volgens inlichtingendiensten was er een risico dat de arts zou worden gedood. Daarop besloten de Amerikaanse troepen in actie te komen. De nieuwe dienstregeling van de NS is ingegaan. De spoorwegen spreken van de meest ingrijpende wijziging in vijf jaar. Het heeft onder meer te maken met de komst van de Hanze-lijn tussen Zwolle en Lelystad... en de Fira, die over de hoge snelheidslijn naar Brussel gaat... Ook worden vijf nieuwe stations in gebruik genomen. De NS verwacht dat een derde van de reizigers te maken krijgt met de veranderingen op het spoor. Op de stations zijn in totaal 100 extra medewerkers aanwezig om reizigers waar nodig van advies te dienen. In Australië hebben de Nederlandse hockeymannen de finale om de Champions Trophy verloren van het gastland... In Melbourne werd het in de verlenging 2-1. Nederland kwam in de 18e minuut op voorsprong uit een strafcorner... die nog in de eerste helft maakte Australië gelijk. Na rust werd er niet meer gescoord. De golden goal in de verlenging werd gemaakt door Kiram Govers. Het is de vijfde keer op rij dat Australië de Champions Trophy wint. Pakistan veroverde het brons door met 3-2 te winnen van India. Het weer... Het regent en in het hele land ligt de temperatuur nu boven nul. Vanmiddag regelmatig buien bij een stevige westenwind. Het wordt 3 tot 7 graden. In de avond is de wind aan zee mogelijk stormachtig... met kans op windstoten. Morgen vanuit het noorden kouwere lucht met af en toe buien... mogelijk in de avond met sneeuw. Het wordt morgen zo'n 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is voor iedereen die zakelijk wil rijden. Maar wel met zijn hart.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 Wilt u dat uw favoriete commercial meegaat naar de live-show? Ga dan nu naar stergouderloekie.nl en stem. Ik zie u graag. 19 december half negen, Nederland 1. Ik ben Jaap Korteweg, de Vegetarische Slager. 800.000 vegetariërs kunnen samen voor 80 miljoen euro cadeaubonnen van de Vegetarische Slager krijgen bij de Vegapolis Zorgverzekering. Vegapolis.nl bij Fiat zijn we gek op schone auto's. Daarom heel december op schoonweken bij de Fiat-dealer. Nu tot bijna 3800 euro op schoonkorting op de showroommodellen van de Fiat Panda. En drie jaar 0% rente. Zo rij je al een Panda vanaf 7990 euro. Begin het jaar met een schone start. U kunt en dan allemaal door naar Fiat.nl. Let op. Geld lenen kost geld. 100 euro gratis boodschappen bij de Vegetarische Slager als je nu overstapt op vegapolis.nl. Ach, verdamme vieze zooi. <laughs> ja, het is toegegeven, het is wel een beetje een dooie boel hier. Toen ja, ik van, ligt toen, nog. Ja, toen ik vanochtend vanuit Utrecht hier naar het kapitol reed... dacht ik echt van nou, die hele acht uur uh, plannen van ons met die sneeuw... die kunnen we op onze buik schrijven. Maar hier bij het Capitool... Nou, dat ligt toch een best nog een aardig pak. Het is wel een beetje blubberig, inderdaad. Het is maar. nog een witte vlakte. Nou, volgens mij uh, moeten we hier wel wat mee okay. kunnen. Jij, Ik kan niet zo heel goed plukken, zoals je weet. Als jij nou met je neus langs de grond gaat, Menno. Oké, okay, nou, we zoeken naar sporen. Sporen in de sneeuw. Nou, ik zie hier... Oh, dit is wel leuk, want dit zie je niet. Volgens mij is dat een konijn. Dat is te makkelijk, hè, die vier daar. Oh ja, schat. Maar dit, uh, dit zijn twee... Twee streepjes naast elkaar. Ik heb er een speciale app voor op mijn telefoon. Namelijk de Wild Tracker. En dan heb ik allerlei dingen die je moet invoeren. En dan komt er een soort uitslag van wat het dan is. Dus ik moet eerst van je weten hoe groot zijn de sporen. Nou, dit is zeg maar een centimeter of drie lang. En bij elkaar, want het zijn twee meters, twee, breed. Ja, number of Number of toes. Twee. Twee tenen. Shape of toes. Wat voor vorm? Nou, aan de onderkant breder, aan de bovenkant puntiger. Een beetje langwerpig? Ja. Niet rond? Niet rond. Okay, ja, nou, wel, aan de onderkant wel rond. Blauwen? Nee. Oké, okay, dan is het een ree. Nou, wat leuk, een ree voor het kapitaal. En vier, vier nou, dit was denk ik een konijn, dus. En wat is oh. dit dan? Wat is dat? Dit is... Uh... Oké, okay, wacht even hoor, dit is hoeveel tenen? Nou, boven vijf. Ja, uh, en de vorm? Nou, heel groot, rode, heel grote hand, hand Dikke handpalm lijkt het wel. Een soort... Ja, een klauwen? Ja, klauwen. Even kijken, handpanklauwen. Hoe groot ongeveer? Nou, een centimeter of 15. Even kijken, dan nu de uitslag. Wat is dat nou? Het is een Yeti. Heel snel naar binnen. Of het is gewoon technicus Maarten die op zijn handen naar binnen is gelopen in het kapitool. Ja, dat kan hij, natuurlijk ook. wel altijd blauwe vingers. Goedemorgen. Nu het uh, jaar ten einde loopt, is het hoog tijd de balans op te maken van de Nederlandse natuur- en milieuwereld. Wie verloor de meeste leden maar, en wie kreeg juist aanhangers bij? Dat allemaal straks in de vroege vogelsparade. En zelf je kerstboompje omzagen in de natuur, dat klinkt niet als een uh, plan dat wij zouden toejuichen, maar ergens in Nederland kan het. En je helpt de natuur er ook nog mee. En daarnaast uh, de bijzondere ontdekkingen van bioloog Raymond Klaarsen. Waarom was de glauwe, grauwe klauwier te laat? En waarom keerde een groep boerenzwaluwen weer om boven de Sahara? Hij zit al binnen, hij is al aan de koffie. En verder natuurlijk de kolom Een Nederlands lied, de Fenolijn tuinreservaten. Kortom. En lawine aan onderwerpen. Wij zijn Janine Abbring en Menno Bentveld. En tot tien uur is dit Vroege Vogels.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 Derde deel, Aleko uit het Fagot concert in G-Klein... van de Duitse componist Johan Melchior Molter. Ze zijn de ogen en oren in het veld. De wetlandwachten van Vogelbescherming Nederland. Ongeveer 90 vrijwilligers houden namens Vogelbescherming... het wel en wee van de belangrijke natuurgebieden in de gaten... Komende dinsdag presenteert Vogelbescherming een rapport... met daarin het verslag van wat die wetlandwachten allemaal hebben gedaan de afgelopen jaren. Een van de succesverhalen in dat rapport gaat over de zogeheten onlanden rond het Leekstermeer. Die waardevolle moerasgebieden zullen worden vrijgehouden van waterrecreanten... en elders op het Leekstermeer zullen alternatieven voor de recreatie worden gecreëerd. Samen met de coördinator van Vogelbescherming Toon Voets... is Robuiten gaan kijken in het werkgebied van wetlandwacht Wim van Boekel. Ja, hier zijn we dus bij zo'n zo gat. Een mooie uh, gat uh, in de dijk. Links van ons uh, het eigenlijk Leekstermeer. Ja. En dan dit gat brengt dat Leekstermeer in verbinding met uh, het gebied daarachter. Ja, de uh, Een ja. soort uh, ja, moerassig uh, gebied, zeg ik maar even. Ja, zeker. Vroeger was het uh, weiland. Uh, schapen liepen en uh, wat paarden en zo. Maar uh, sinds een paar jaar is dit ingericht als uh, waterberging. En uh, natuurgebied, moeras dus, hè? dus uh, je broeden nou uh, snorren, en, uh, watersnip, hoerdomp, porseleinhoen, dat soort beesten. Waar jij als wacht namens vogelbescherming pal voor staat. Uh, ja, dat probeer ik in ieder geval zo goed mogelijk te doen. Wim, ja. ja, je kan je voorstellen dat als je hier uh, zomers uh, in het voorjaar met een bootje op het Leekstermeer aan het varen bent... Je komt hier bij zo'n gat uh, ja, dat, dat trekt. Dan wil ja, je natuurlijk. toch kijken van wat, wat is hier aan de hand. Ja. Dan vaar je zo eigenlijk uh, de nee, natuur dat, in. Dat is heel logisch. En uh, dat, dat kan ik me ook goed voorstellen. Ik uh, zou het misschien zelf ook wel doen als ik ergens was. Dus uh, het is natuurgebied. Dus uh, we proberen de natuur hier zo goed mogelijk te beschermen. Hè. En uh, daarom hebben we afgesproken uh, met z'n allen eigenlijk. Alle betrokken partijen. Dat, uh, dat deze oever aan de zuidkant van het Meer ja, toch afgeschermd gaat worden voor die bootjes. Hè. Die kunnen dan uh, de rest van het meer nog op... en uh, aan de andere oevers uh, nog aanleggen als ze dat willen. Maar je, je zegt dat zo makkelijk, we hebben dat afgesproken... Ja. maar met, met wat voor een autoriteit kom jij dan bij de ja. terreinbeheerder... of bij de gemeente of bij, bij wie dan ook van... Uh, ja, uh, ja, hallo jongens, ik ben... De wetland wacht van vogelbescherming? Ja, nou, ik doe dat natuurlijk niet alleen. Hè. Ik bedoel, de beheerder van, van dit natuurgebied, Staatsbosbeheer is daar natuurlijk ook uh, mee betrokken. En ik overleg dat uh, goed met hun en we proberen daar samen in op te trekken. Maar uh, ja, ik heb natuurlijk wel als wetlandwacht uh, uh, vogelbescherming achter me staan. Hè. Dat, daar kan ik dan een beetje mee schermen, uh, zullen we maar zeggen. Om uh, um, uh, duidelijk te maken dat dit gebied aangewezen is voor vogels en voor als Natura 2000-gebied... een vogelrichtlijngebied gewoon heel belangrijk is voor vogels. Ja, Toon Voets van de Vogelbescherming, is dit nou inderdaad een, een goed voorbeeld van een concreet succes wat die wetlandwachten van jullie kunnen bereiken? Ja, dat lijkt me duidelijk. Wat hier gebeurt is, uh, is vooral door de inbreng van de lokale mensen is dat tot, tot stand gekomen. Dat kun je vanuit Zij Centraal niet regelen. En daar zijn juist de, de wetlandwachten, de lokale mensen, ontzettend belangrijk voor. Ja. Nog eens even over dat fenomeen wetlandwachten. Uh, het suggereert dat ze zich alleen maar buigen over de natuur rond het water, is dat ook zo? Um, de wettendwachten zijn de vrijwilligers die zich vooral met de uh, natte uh, wettens in Nederland bezighouden. De natte Natura 2000 gebieden. Dus ja, uh, in feite de, de, de, de natte delen... Wa die... Waarom hebben jullie daarvoor gekozen? Waarom hebben jullie niet gewoon natuurwachten uh... Aangetrokken. Uh, omdat u, op Europese schaal is Nederland natuurlijk vooral van belang voor de natte gebieden. Er zijn in, in de rest van Europa heel veel droge Natuur 2000 gebieden. Daar hebben wij er minder van. Dus we hebben onderling uh, binnen de, de vogelbescherming in Europa afgesproken van... Nederland richt zich vooral op de natte gebieden. Maar die wetlandwachten, dat zijn allemaal vrijwilligers. Ja, dat zijn allemaal vrijwilligers. En in, in, uh, hun eerste en belangrijkste taak is dat ze in de gaten houden wat er gebeurt rondom hun Natura 2000-gebied. En dat met ons communiceren of daar iets aan moet gebeuren of er niks aan moet gebeuren. Of de betrokkenen het zelf kan of dat wij het vanuit voogbescherming moeten. Ja en jullie zeggen in het rapport uh, wat dan deze week ook uitkomt, uh, het zijn de ogen en oren in het veld. Het zijn de ogen en oren in het veld. En sommigen die gaan veel verder en uh, nemen aan dit soort overleggen. Dat is hier wat leegste meer, nemen ze aan deel en daar spelen ze een prominente rol in. En bereiken dus ook heel veel. Maar ja Toon, uh, in dit gebied gaat dat dus goed. Hier heb je een, een goede betrokken wetlandwacht in de vorm van Wim van Boekel. Die het gebied goed kent. Maar ja, uh, zie die maar eens te vinden. Allemaal uh, goede vrijwilligers in al die belangrijke natuurgebieden. Met andere woorden, is dit niet een te belangrijk iets om, om aan vrijwilligers over te laten? Moet je niet als grote professionele organisaties daar betaalde krachten voor inzetten? Nou ja, dat is, dat is bijna onmogelijk. Er zijn uh, uh, meer dan 70 uh, wetten in Nederland. Uh, dus daar kun je niet allemaal betaalde krachten voor inzetten. Bovendien doen heel veel vrijwilligers doen heel veel goed werk. Je hoort net wat, hoe Wim dat hier uh, functioneert. Um, en dat gebeurt op veel meer plaatsen. Uh, niet dat het altijd zo gemakkelijk is. Er zijn ook uh, situaties bij waarin een wacht het gewoon niet voor elkaar krijgt... om uh, bepaalde bedreigingen tegen te houden... Um, en dan is het uh, zaak dat, dat de vol bescherming een procedure gaat starten. Dat, we hebben dat een keer gedaan toen een, een gemeente fors wilde uitbreiden naar, uh, naar een uh, gebied toe. En toen hebben wij dus uh, met informatie die door de wettendwacht is aangeleverd, hebben wij een procedure gestart. Dus er uh, zijn ook andere situaties. Maar uh, uh, betaalde krachten voor, op 70 gebieden, dat is, dat is gewoon onmogelijk. niet te doen. Dat is uh. niet te doen. En, en bovendien, heel veel vrijwilligers, heel veel wettendwachten bereiken ook aardig wat dingen. Dat, uh, ja, dat, is, dat is van onbetaalbare waarde. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bulpen. Ja, ja. ja, die zijn nu een beetje op zoek uh, waar ze nog terecht kunnen nou, met <laughs> ja. die uh, vorst en sneeuw. en zo. Dus uh, Volgens mij hoor ik daar alle ganzen de lucht in gaan. Ja. Nou, dat is nog een aardige groep. Ook dan. Zo, ja, moet je kijken aan de horizon. Joh. Ik kan het net niet zien over de bal. Al koolganzen. Hebben jullie nog vacatures? Er zijn altijd vacatures. Dat, uh, ja, ja, maar wat ja. voor concrete gebieden zoeken jullie nog mensen? In verschillende plekken in Zeeland zoeken we nog gebieden. Langs de Oosterschelde zoeken we nog Wettendwachten. aan het wachten. Lausmeer. Het Lauwersmeer. Het Lauwersmeer, ja, daar ja, zit nu iemand, maar die is, die is vaak vanwege zijn werk uh, afwezig. Daar zoeken we nog uh, mensen. Dus ja. vacatures zijn er regelmatig. Ja. Het is niet alleen maar uh, vergaderen en uh, mm. lobbyen en dat soort dingen. Het is juist uh, vooral het gebied ingaan en... In, uh, Kijken wat er allemaal gebeurt. En, ben je er veel tijd mee kwijt? Nou, ik heb het geluk dat ik uh, uh, huisman ben. Dus ik heb, kan daar heel veel tijd in steken. Maar uh, ja, als je het allemaal heel goed wil doen, dan uh, ben je daar natuurlijk ook veel tijd aan kwijt. Maar dat is, maakt het wel juist leuk. Hè? Want uh, je beschermt het gebied juist voor die natuur. En dan wil je ook graag zien uh, hoe die natuur zich ontwikkelt in het gebied. Ik kan vogelbescherming in de handen knijpen met dit soort krachten? Absoluut. Nee, geweldig. Het is het grootste deel van mijn werk, maar het is echt wel het mooiste deel van het werken met vrijwilligers. En vooral zo'n bevlogen mensen. Nou, mooier dan dat kun je het je niet voorstellen. Pianist John Salmon speelde een stuk van de onlangs overleden jazzpianist En componist Dave Brubeck. Uit The Two-Part Adventures was dit het stuk The Eleven Disciples. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Heel Nederland werd deze week bedekt met de eerste sneeuwlaag van het jaar. Met deze sneeuw en kou zijn er vooral in tuinen steeds meer hongerige roodborstjes en koolmees te zien. In de Nieuwkoopse plassen barst het op dit moment van de kolganzen. In die plassen vinden de overwinteraars voedsel en rust om de winter door te komen. ochtends vliegen de ganzen met duizenden tegelijkertijd vanuit het water naar de graslanden in de buurt. Dat brengt ons bij onze fenolijn 035 6711 338. Blijft u vooral bellen en luister naar een samenvatting van de meldingen van deze week. Maria de Kruijf uit Baren. Gisteren zagen we in onze tuin een goudvink. Een opvallende vogel met een glanzende zwarte kap en kin. Wat een Sinterklaas cadeau. Christiane van Werkhoven uit Putten noord Brabant, langs de Brabantse Wal woon ik. Ik geef net mijn kippen wat eten. En toen hoor ik. Blz, blz, blz, en toen zag ik de eerste staatsmeesters van deze winter. Hans Roodhuizen in Noordwolde, Friesland. Afgelopen donderdag zat er een sperver bij ons op het hek te kijken rondom. En opeens vloog die achter een kleine vogel aan die met luid er vandoor ging. Met Bertus van der Kolk. Er is veel eiken- en beukenblad in de vijver op die VM-tuin in Reden gewaaid. Tussen het nog drijvende blad, poelslakken, posthoornslakken, schijfhoornslakjes en bootsmannetjes. Goedemorgen met Henk van der Kwaak van Volkstuin ter Weer in Wassenaar. Op mijn tuin ligt al vele jaren een bijna vermolmde biuw. Die wilde ik afgelopen week weghalen. Maar toen ik hem optilde, zag ik meteen dat ik mijn plan moest laten varen. Niet te geloven wat een leven ik daar zag. Uh, Pissebedden, wormen, duizendpoten, een koppeltje salamanders, slakken en hun eieren. Ik heb uh, de biel teruggelegd. Dat kleine grut gun je toch een beetje rustige winter. Mevrouw Dormans uit Weert. Ik heb uh, vandaag weer de eerste tap uit van het uh, jaar gezien. Je zit hier heel tevreden tussen de overgebleven takken. Ja. Ik vind het toch knap dat mensen dan drie soort vlakken uit elkaar kunnen houden. Mooi. Hè? Ja, ja, fantastisch. Blijf bellen met die Venolijn. 035 6711 338. En. Uh... We gaan door met de VN-klimaattop in Doha. Die is weer afgelopen, maar veel indruk heeft hij niet gemaakt. Slechts één Nederlandse parlementariër was aanwezig. Staatssecretaris Mansveld beloofde wat geld en de kranten schreven er nauwelijks over. En ook de aanwezige Europarlementariër voor GroenLinks, Bas Eikhout, moet toegeven dat de sfeer op de top gelaten was. Wat is er eigenlijk bereikt de afgelopen twee weken? Vroeg je net Paramoor aan Bas Eikhout. Ja, we wisten van tevoren dat dit geen top werd waarin de wereld gered wordt. Dus het was wat meer een procedurele top. We hebben vorig jaar afgesproken dat er een nieuw klimaatverdrag moet komen in 2015. Nou, daarvoor hebben we nu eigenlijk afspraken gemaakt van wat gaan we naar 2015 toe precies voor besluiten nemen. En een andere belangrijke was, tot die tijd moet Kyoto verlengd worden. Kyoto 1, het Kyoto-protocol, dat loopt af. Eind dit jaar. En we moesten wel de regels nog regelen. Zodat Kyoto 2 1 januari 2013 kan beginnen. Nou, dat waren eigenlijk wel de twee belangrijkste punten die hier besproken zijn. Maar dat klinkt toch eigenlijk vooral als... We spreken af dat ze het beter gaan doen. Het klinkt vooral als van... Hoe zorgen we ervoor dat uh, de volgende klimaattop weer wat meer... Concrete afspraken gaat afleveren, dat klopt. Maar dat was helaas wat we van tevoren al wisten. Toen vorig jaar in Durban werd afgesproken... we gaan aan een nieuw klimaatverdrag werken voor 2015... ja, dan wist je dat een 2012 jaar uh, moeilijk is om echt druk op te voeren... zodat de landen harder gaan bewegen. En dat is helaas gebleken hier in Doha. Hoe zit het met het Klimaatfonds? Ja, nou dat is zo'n mooi voorbeeld. Er ligt dus niet echt een deadline om echt met geld te komen. Nou, we weten dat Europa met de eurocrisis nou ook niet echt heel makkelijk aan geld komt. Hetzelfde geldt voor de Verenigde Staten. Die hebben ook wat problemen met hun begroting. Dus eigenlijk is het klimaatfonds is weer een jaartje verder uitgesteld. Dus dat komt volgend jaar, wellicht. En de emissierechten? Uh, nou ja, er was dus een discussie meer van Kyoto 1 naar Kyoto 2 van hoeveel mag daar meegenomen worden. Nou, daar zijn nu wat regels voor afgesproken. Maar ook weer hier geldt echte afspraken voor hoe zorgen we ervoor dat het ambitieniveau wereldwijd omhoog gaat. Ja, daar hebben we geen concrete afspraken gemaakt. Maar, en dat is dan denk ik het enige lichtpuntje van Doha... Er is nu wel heel duidelijk in 2014 een afspraak gemaakt dat de wereldleiders in september bij elkaar moeten komen. Om echt eens te kijken van moeten we niet een hoger ambitieniveau hebben. En daarmee wordt niet alle politieke besluiten in 2015 gelegd, maar proberen we ook al wel in 2014 wat extra besluiten te nemen. En Ban Ki Moon, de baas van de Verenigde Naties, heeft echt zelf gezegd die. Met alle regeringsleiders wil ik in september 2014 hebben... om ervoor te zorgen dat er iets meer ambitie al van tevoren afgesproken kan worden... en dat we niet alles uitstellen tot 2015... Want als we te veel naar dat jaar schuiven, dan dreigen we weer zo'n Kopenhagen-flop te krijgen. Ja, nou jij klinkt heel optimistisch, maar eigenlijk als ik jou zo hoor, dan is er eigenlijk nog steeds niet veel gebeurd. Hè? Hoe komt dat toch, dat dat zo moeilijk is? Ja, nou dat heeft er natuurlijk ook wel mee te maken dat, dat we hebben het over een probleem dat veroorzaakt is door rijke landen. En waar de rijke landen het zelf nog redelijk aan kunnen... ...merken vooral de arme landen ervan. Dus de arme landen hebben vooral geld nodig... ...en de rijke landen moeten vooral eigenlijk aan de bak... Moeten, uh, ...moeten hun uitstoot verminderen. Ja, het is echt per uitstek een verdelingsvraagstuk wereldwijd... ...en dat nog eens in een wereld die echt aan het veranderen is. En dat zie je met een land als China... ...wat nog heel vaak zichzelf als arm land neerzet... ...want wij hebben het probleem niet veroorzaakt... ...maar we weten allemaal In 2020 zijn zij de grootste uitstoter ter wereld. Ja, in die veranderende wereld, zo'n verdelingsvraagstuk behandelen, het is ook niet niks. Goed Bas, ik wens je nog sterkte met de laatste loodjes, want er komt nog een uh, plenaire vergadering, begrijp ik? Ja, dat klopt. En dan moeten al die stukken nog aangenomen worden. Dus laten we hopen dat die nog goed gaat. Oké, okay, dankjewel. Graag gedaan. Ja, Europarlementariër voor GroenLinks Bas Eickhout uh, was dit. Dat is toch jammer? Hè? Die top blijft toch iets waar dan afspraken worden gemaakt, dat er afspraken gemaakt gaan worden om afspraken te maken ooit? Dat is een beetje het idee. We gaan er kort even uit voor Ster en Nieuws, gelezen door Freddy van Tijn. Als je in je eentje aan een zorgverzekeraar vraagt om de premie te verlagen, is het antwoord vaak Ja.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 Wie weet betaalt Nevit jouw gasrekening. Kijk op nevit.nl. Nevit houdt Nederland warm. Zorgverzekeringen vergelijken en direct afsluiten? Doe je op independer.nl. Vanavond in KRO Brandpunt de EHBO-boete ondervuren... De omstreden plan om te betalen voor de eerste hulp. En hoe een opgegraven naamplaatje in het vernietigingskamp Sobibor... leidt naar een meisje in Amsterdam... Dat en meer in brandpunt vanavond om kwart over tien bij de KRO op Nederland 2. Radio 1 Het NOS-journaal. De Egyptische president Morsi heeft het omstreden decreet ingetrokken. waarmee hij zichzelf extra bevoegdheden toekende en zichzelf boven de rechterlijke macht stelde. De afgelopen weken is in Egypte gedemonstreerd... tegen zowel het decreet als de ontwerpgrondwet... waarover op 15 december een referendum wordt gehouden. Bij gevechten, bij de demonstraties... kwamen zeker zeven mensen om het leven... Illegale mbo-leerlingen kunnen zonder problemen stage gaan lopen. Minister Asje van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zei in Nieuwsuur dat hij dat mogelijk gaat maken. Hij vindt het niet juist dat een illegale mbo wel onderwijs mag volgen, maar geen stage mag doen. Zonder stage kan een mbo geen diploma krijgen. De waarschuwingen van het KNMI voor gladheid zijn in het hele land ingetrokken. De gladheid heeft vannacht in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe tot ongelukken geleid. Er kwamen veel telefoontjes binnen bij de meldkamers. Voor zover bekend was er alleen sprake van blikschade. En in Australië hebben de Nederlandse hockeymannen de finale om de Champions Trophy met 2-1 verloren van het gastland. Na de reguliere speeltijd was het 1-1. Daarna maakte Australië de Golden Goal. Het is de vijfde keer op rij dat Australië de Champions Trophy wint. Dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Relatief zachte lucht is de afgelopen nacht over het land uitgestroomd. Deze doorinval is tijdelijk, want morgen stroomt opnieuw koudere lucht vanuit het noorden binnen en neemt de kans op natte sneeuw weer toe. Het is vanochtend bewolkt en regenachtig en alleen in Limburg is nog kans op gladheid. Door winterse neerslag. In de loop van de ochtend gaat ook daar regen vallen. De regen wordt vanmiddag meer buiig van karakter en dat betekent dat tussendoor ook af en toe de zon te zien zal zijn. Bij de buien is ook onweer niet uitgesloten. De temperatuur loopt vanmiddag op naar 4 graden in het oosten en 8 aan de westkust. De westenwind is daarbij stevig, matig tot vrij krachtig in het binnenland en krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7 aan zee. Komende avond en nacht blijft het doorwaaien en komen nog regelmatig buien voor. De minimumtemperatuur ligt vannacht rond 4 graden. Morgen wordt een afwisseling van regen, natte sneeuwbuien en zon verwacht. De temperatuur ligt dan smiddags rond 5 graden en in de nacht gaat het weer licht vriezen. De zorgpremie stijgt en er wordt niks gedaan om het roken te ontmoedigen? Hoogste tijd voor rookvrijpolis.nl rookvrijpolis op 19 december is de uitreiking van de Stergouden Loekie 2012. Wilt u dat uw favoriete commercial meegaat naar de liveshow? Ga dan nu naar stergoudenloekie.nl en stem! Ik zie u graag, 19 december, half 9, Nederland 1. Preventie loont. Kom naar rookvrijpolis.nl. Rookvrijpolis.nl Ik ben Linda en ik geef een etentje voor een ander bij mij. Ik heb acht vriendinnen uitgenodigd. Hoi. Ja, waar ik vanavond heerlijk voor ga koken. En daarvoor geven ze mij een bijdrage die ik doneer aan het Oranje Fonds. En hiermee worden initiatieven gesteund om eenzame mensen uit een isolement te halen. Zo kan een gezellig etentje in de feestmaand ook nog tot iets goeds leiden. Doe ook mee. Meld uw etentje voor een ander aan op etentjevooreenander.nl van het Oranje Fonds. Hey, dat is lang geleden. Oh, inderdaad. Zullen we zaterdag afspreken? Leuk, maar... Oh, zaterdag zit ik in Drenthe. Bunkerloodje. En de week daarop heb ik een salsa-workshop. Oh, oké. Okay. En de week daarop? De week daarop ga ik lekker uit eten in Maastricht. Nou, leuk. Tja, met vakantieveilingen.nl heeft echt iedereen altijd wat te doen. De grootste vrije tijdsveiling van Nederland. Het meeste aanbod. Dus bied ook mee op vakantieveilingen.nl. Als u de nieuwe Peugeot 208 gaat rijden, bent u een grote vriend van uw eigen portemonnee.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 Half negen geweest. Tijd om u nog uh, lekker een keertje om te draaien in bed. Uh, niet het dekbed over uw oor. Het is tijd voor de column. Marjoleine de Vos. Wouter Klootwijk. Ja, we hadden gewoon weer eens trek in een Wouter Klootwijkje. Misschien komt dat omdat hij momenteel iedere woensdag op de buis is... met zijn culinaire avonturenprogramma De Wilde Keuken. Citroenen, ganzen, Italiaans ijs. Het passeert allemaal Wouters revue. En aan ons presenteert hij gedroogde vissen. Hier is Wouter Klootwijk. De verwaarloosde waslijn. Als de stroom uitvalt, de stroom valt niet uit. En als de stroom uitvalt, duurt het maar even maar als de stroom uitvalt en voorlopig niet meer terugkomt. Dat gebeurt niet. Maar als het gebeurt, dan, ik zal het maar zeggen... jij komt er toch niet op, dan leren we de waslijn weer waarderen. Dan wordt de droogmolen opeens mooi gevonden om zijn geweldige nut. Oh, de natte was. Wel, nee, meid, daar gaat het niet om... dat je zonder stroom je was niet droog krijgt. Dat de droogtrommel het niet doet, dat is niet de grootste ramp. Het zit hem in de koelkast en de vrieskist... Die doen het niet meer. En die in de winkel ook niet. Je gezin gaat omkomen van de honger als je geen geweer hebt... om elke week een vers konijn te schieten voor de kinderen. Pas als de stroom is uitgevallen, weet je weer... hoe afhankelijk je bent van de kou in de voorraadkast... om in leven te blijven. Je eten bederft. Nederlandse vishandelaren op de internationale markt... verkopen vis aan Japan. Japan betaalt goed, maar stelt hoge eisen aan de kwaliteit... In Nederlandse vrieshuizen staan grote hoeveelheden vis opgeslagen... waar Japanners af en toe een partij van keuren en kopen. Horstmakreel bijvoorbeeld. Is geen makreel, maar zo heet hij nu eenmaal. Horsmakreel die in de winter wordt gevangen... wordt tot in de zomer bij beetjes verkocht. Maar vorig voorjaar waren Nederlandse visboeren... opeens van alle horstmakreel af. Japan kocht de vrieshuizen leeg. Er was een ramp gebeurd. In Japan. Elektriciteitscentrales vielen uit... En niet voor maar even. Geen koelkast, geen vis. Behalve, en daar zijn ze in Japan heel goed in... behalve de gedroogde. Japan droogde al eeuwen vissen... om ze te kunnen bewaren, voor later. En nu kwam het er opeens op aan. De vis die de wereld te koop had... werd door Japanners opgekocht om te drogen. En iedereen wilde een voorraadje in eigen huis... of in de noodwoning. Droge vis voor zolang het duren zou... Zonder stroom. We weten er in Nederland haast niet meer van. Dat je vis kunt drogen. En vlees. En appeltjes. En bonen. Bijna alles wat je eten kunt. kurk droog om te bewaren voor later. Overal in de wereld wordt voedsel gedroogd. Veilige voorraden. Maar wij? We weten niet meer dat het kan. En al helemaal niet. Hoe het moet. Ik zal het je vertellen. Het moet als de was. Aan de waslijn. Of aan een stok. Ja, nu je het zegt, stokvis. Wat een vinding is dat geweest van de vikingen... Vingers van zijn CD Le Boeuf sur le Toit, Swinging Paris, speelde Alexandre Tarot de doll Dance van de Amerikaanse songwriter Nathio Herb Brown. Ik vroeg het even voor achter aan, aan, aan Kiva, die het programma voor ons presenteert. Maar heb, heb jij eigenlijk al een kerstboom? Ik heb uh, geen kerstboom, want ik ga. Weg. Je gaat skiën met de kerst. Oh, dus dan neem je helemaal geen kerstboom? Nee. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. die staat dan daar. Wat dus dan maken we het dus heel duur. Dan maken we maken natuurlijk met z'n allen, zo'n heel hotel, Eén gebruik kerstboom. van één kerstboom. Ja. Ik ga een kerstboom adapteren dit jaar. Dat kan ook tegenwoordig. Hè? Okay. Daar hebben we hebben ook al eerder een reportage over gehad. En dan, en dan wordt die weer teruggeplant en dan volgend jaar weer. Maar oh, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, dat Je dat eigen kerstboom ja. zagen en op die manier de natuur een handje helpen. Dat kan ook. In Nationaal Park de Hoge Veluwe kan het. De grove den groeit daar zo hard dat zandverstijvingen over dreigen te raken. En dat is niet alleen jammer voor deze zeldzame natuur... maar ook voor de soorten die daar leven, zoals de tapuit, de blauwvleugel, de rattenbijter of de zandhagedis. Bezoekers van het park mogen daarom de komende dagen hun eigen boom uitkiezen... omzagen en meenemen. En optuigen natuurlijk. Jeannette Paramoor gaat vast een boompje uitzoeken... samen met Mariska Burg en boswachter Henk Russeler van het park. Dit is de plek waar de boompjes uh, gezaagd gaan worden? Dat klopt, dat klopt. We staan hier uh, op het uh, Otterloze Zand... op het Nationale Park de Rechts zie je eigenlijk een wijdse vlakte. Voormalig stuifzand met hier en daar nog wat stuifzandkoppen. Hè, open stuifzandkoppen. Dus als de wind waait, dan kan dat zand zich ook nog verplaatsen. Wat je ook ziet, is dat er overal dennenboompjes staan... Uh -huh. En daar gaat het in dit verhaal over. Ja, ja, ja. Je zegt dan al een stuifstandvlakte. Ik zie er helemaal niks van, er ligt alleen maar sneeuw. Ja, dat klopt. Ja, we hebben natuurlijk een fantastische dag vooruit gekozen. Ja. Maar je hebt helemaal gelijk. Ik bedoel, er is geen stuifstand te zien. Het is één witte wereld. Zo net ja. je gaan uitzoeken. Hoe een beetje een aardig gevulde bomen opzoeken. Ja. Ja, maar we zingen altijd oh dennenboom, oh dennenboom, maar we, staan altijd, we hebben altijd een spar in onze kamer staan. Hè? Ja, dat klopt. En daar brengen wij graag verandering in. Dus dat, vandaar dat wij dachten, we brengen de echte dennenboom weer terug bij de Nederlandse huishoudens. Want een den is misschien wel beter, sterker? Een dan? den is sowieso sterker, want als je hem hier zo uh, uit het park meeneemt en je zaagt hem af, dan durf ik te garanderen dat hij in ieder geval niet zijn naalden verliest. Nou, hier staan al een paar uh, droppies. Ja, om het zomers te doen. Ja, noemen. dan wordt de keuze toch wel heel erg moeilijk. Ja. Dit is een dubbele. Ja, ik heb wel eens gezegd, dit zijn een soort van scharroldennen. Deze den is in de vrije natuur opgegroeid. En dat precies. betekent ook dat zijn vorm... ja, is net even iets anders als ja. zo'n ja. luxe Noordmanspaar of zo. Ja, precies, ja. ja. He, maar we gaan even kijken. Ja, ik weet. zie er daar volgens mij al, al eentje. Ja, dit is wel een mooie, ja. Pff, aardig dik stammetje. Oh, en de grove naalden inderdaad. Mooi, hè? ja. ja. Even een beetje de sneeuw eraf. Ja. Nou, is jij nou eens... Uh, gaat zo, Henk? Ja, He? dat ga ik zo doen. Maar ik moet dit ook voor mijzelf. bedoel, ja. als er zo'n sneeuwvracht op ligt... Ja. en ik, sta, ik zit onder op mijn knieën. Ja, maar heb... ja, Mariska, dit is de derde keer hè, dat, dat jullie dit doen. Ja, dat jullie dat mensen klopt. uitnodigen om een boompje te komen halen. Ja, dat klopt helemaal. En ja, ik moet zeggen, de eerste twee jaar dat we dit hebben gedaan... was een heel groot succes. En gezien de belangstelling die er nu weer voor is... vanuit de media, maar ook vanuit bezoekers van het park... Uh -huh. verwacht ik dat het ook weer een heel groot succes gaat worden. ja, maar ja Nederlanders zijn natuurlijk tuk op gratis dingen. Gratis een boompje komen halen. Ja, daar komen ze wel voor. Ja, de bomen zijn natuurlijk gratis op te halen. Maar er wordt wel entree voor het park betaald worden. En hoeveel is dat? Dat is 8,20 euro per persoon voor volwassenen... en 4,10 euro voor kinderen. Oh, kijk, dat gaat. Dat heb je snel gedaan. Dan heb ik uh, tien collega's ja. die ook graag een boompje willen. Hoe groot is jouw auto? Nee hoor, we zagen er zo tien om. Dat ja? is helemaal geen punt. Okay. Daar gaat het er feitelijk om. Hè? We hebben het gehad over de, de stuifzandvlakte en de kosmossteppen. Dat zijn Natura 2000 gebieden. Net als dat, de heidevelden dat bijvoorbeeld zijn. Die groeien dicht met dennenbomen. Het gaat niet alleen om korstbossen, trouwens. Het gaat niet alleen om korstbossen, nee. Het gaat ook om heel veel verschillende uh, insecten die daar leven. Bijvoorbeeld de vrattenbijter, hè, maar ook de blauwvleugelspringhaan, mm. de heidevlinder. Want wat is dan het bijzondere van stuifzand Wat vinden ze daar dan? Nou, op het nog levende stuifzand niet zo heel veel. Het gaat er vooral om de randzones, mm. hè, waar de kosmosvegetatie ontstaat, ja. waar lage grasgroei is... Waar hier en daar een heistruikje staat. Dat zijn de plekken waar het eigenlijk om gaat. We gaan even door met zagen, want anders dan, uh, ja, ja, ja. schiet het niet op. We gaan nog even een tweede boompje uitzoeken. Ja. Oh, kijk, dit is een heel leuk kleintje. Kijk eens. Oh. Dit ziet, dit is. Niet iedereen wel een grote. Een, groot, hè, een dat snoepje. Eerst de sneeuw nu weer af. Maar ja, ik denk dan wel van ja, leuk natuurlijk hè, om mensen hier naartoe te halen, maar het is toch gewoon jullie werk? Nou ja, als je kijkt naar de oppervlaktes die we hebben, ongeveer meer dan de helft van het park bestaat uit open terreinen. Nou, heel veel terreinen uh, wordt zeg maar de begroeiing van Den nog tegengehouden, bijvoorbeeld door begrazing met onze uh, moeflons, de wilde moeflons die hier lopen. Maar er zijn ook heel veel terreingedeelten waar de verjonging van de dennen op de vlaktes zo snel gaat... ja, daar is haast geen begin aan. Mm -hmm. En gelukkig hebben wij uh, ruim honderd uh, actieve vrijwilligers, de dennenscheerders. Ja, die zijn voor ons het hele jaar door zijn ze bezig om, uh, om die dennetjes uh, om te zagen. Maar ja. het is niet genoeg? Ja, dat is het punt. Ja, weet je, je haalt deze bomen weg. Het wordt weer een mooi open terrein... Mm -hmm. Maar de natuur gaat steeds weer door met het weer herbevolken met grove den. Ja. Dus uh, ja, het is eigenlijk een, een never-ending story. Je kunt hier steeds aan de gang blijven. Maar uh, wanneer kunnen mensen hier terecht? Mensen kunnen terecht op uh, woensdag 12 en zaterdag 15 december. En gisteren was onze allereerste dag dat de bomen konden worden omgezaagd. Nou, er staan er genoeg. Ik vind ze prachtig. En helemaal natuurlijk nu zo uh, dik onder de sneeuw. Ja, deze ja, die is ook prima. Heb ik het toch even drie gescoord. Het wordt wel sjouwer straks, uh, Henk. Ja. Het thema van de speelfilm The Color Purple was dit. Van de Amerikaanse componist Quincy Jones. Het werd gespeeld door solist Itzak Perman op veel. Ik, ik dacht heel even, Janine, wat is die hond van jou? Want die, de Janine de hond ligt hier altijd achter ons een beetje te maffen. Een maffe hond. En ik dacht, wat is die zich luid gaan Smakken en, en likken en slappen. Ja. Maar dat is, denk ik, op onze buitenmicrofoon het geluid. Het klinkt ja, een beetje als een is... knapperend ja, Nou Ja, ja nee, het is gedruppel. Het uh, dooit hier ook in, uh, in Schaveland. Goed, dat was een mysterie. Maar wat ook een groot mysterie was... Um, waarom komen grauwe klauwieren, Noorse nachtegalen en boerenzwaluwen... vanuit hun overwinteringsgebieden... soms weken later dan gemiddeld aan in hun broedgebieden? Hier in Nederland dus. Vogelonderzoeker Raymond Klaassen bij de Rijksuniversiteit Groningen... heeft het mysterie Uiteindelijk ontrafeld, Raimond, Goedemorgen. Goedemorgen. Um, vo voordat we hem over, over um gaan hebben, de Grauwe Klauwier even luisteren naar zijn zang. Dan word jou al, al warm als je dit hoort. Ja, prachtig geluidje toch? Ja. Waar zit hij nu? Uh, hij zal nu uh, zo'n beetje in de Sahel uh, nog zitten. En hij heeft misschien net uh, overstap gemaakt... naar zijn laatste winterkwartier uh, heel ver in het zuiden in Afrika. En hoe ziet daar... En uh, in het voorjaar komt hij weer terug. Ja. En hoe ziet dat eruit? Want je zit nog verder in Afrika. Waar zit hij dan uh, precies? En hoe uh, vliegt hij terug naar Nederland? Nou, die, die uh, herfstroute gaat via Egypte. En dan uh, dus zakt hij helemaal naar het zuiden. Bijna tot helemaal in Zuid-Afrika. Hm. Maar dan in het voorjaar volgt hij een wat oostelijke route. En dan stopt hij heel kort in de hoorn van Afrika, ongeveer een week. En daarna gaat hij het Arabisch Gier eiland over. Dus echt een stuk oostelijker. En vanaf daar gaat hij weer terug. Oké, okay, dus vanuit Zuid-Afrika gaat hij omhoog richting Tantania-Kenia. En dan ja. no nog noordelijker, Ethiopië, ja. Eritrea. Precies. En dan steekt hij over naar het Arabisch Gier eiland Ja, precies. Is het een heel domme vraag om te vragen waarom hij niet dezelfde route heen en terug neemt? Nou ja, dat was ook de reden waarom we eigenlijk begonnen met die gouden klauwieren, Waarom wij met die loggetjes zijn begonnen om die trekwegen in kaart te brengen. Want ringterugmeldingen gaven al aan dat ze, dat ze zo'n gekke route hadden. Dat ze in het, in het voorjaar die oostelijke route volgen. En uh, ik denk dat een van de belangrijkste redenen is dat als ze precies dezelfde weg terug zouden vliegen... dan zouden ze alleen maar tegen de wind invliegen. Oh. Zeker boven Egypte. En, en die klauwieren hebben dat opgelost om dus via de oost te gaan, zeg maar... En andere soorten. We hebben bijvoorbeeld ook uh, Koekenke gevolgd met zenders. Uh, met en die hebben de oplossing via de West gevonden. Dus die gaan via West-Afrika terug. Want dan hebben ze minder tegenwind. Ja, om maar die tegenwind die dus uh, boven Egypte hangt, zeg maar, om die uh, te ontwijken. Wat grappig. Nu, nu werd er al, uh, of wordt er al heel lang onderzoek gedaan naar routes van vogels uh, aan de hand van ringen. Ja. Dat gebeurt al heel lang, 100 jaar? Ja, 100, 100 jaar. 100 jaar. Ja. Um, je ringt een heleboel vogels, die laat je allemaal weer vliegen. En dan moet je maar hopen dat je ooit eens zo'n ring terugkrijgt... Ja. Uh, of van een vogel die dood is, of dat je hem weer vangt in Nederland. Ja. En het is heel veel uh, energie erin stoppen... en uh, heel af en toe weer eens wat terugkrijgen. He, ja, zeker uit Afrika, daar komt bijna nooit iets van nee. terug. En dan weet je nog niet waar die precies geweest is... als je hem hier in Nederland weer vangt. Nee, precies. Er staat gewoon de, de informatie op van die ring die je er zelf om hebt gedaan. Maar nu hebben jullie, en ik heb het hier in mijn hand... Uh, sinds een aantal jaar deze uh, zendertjes. Of dataloggers zijn het, Loggers, ja. ja. En wat heb ik hier nou precies in mijn hand? Het, is het ziet er een... een beetje uit als een soort vulling die uit je kies is gekomen. Ja, ja, ja. het is een, een dingetje van een centimeter met een, een draadje eraan. Ja, nou ja, het, is een, uh, het is een loggetje En het is een verschrikkelijk simpel dingetje. En dat is denk ik ook het mooie daarvan. Want daardoor is hij zo klein. Maar het enige wat dat dingetje doet, is licht over tijd meten. En als je, als je die registratie hebt, dan kun je de daglengte uithalen. En met daglengte kun je bijvoorbeeld uh, zien hoe, hoe noordelijk of hoe zuidelijk je bent. Kun je de breedtegraad uitrekenen. Want denk maar na, nu hebben we hele korte uh, dagen in de winter. En in de zomer hebben we juist hele lange dagen. En uh, nou ja, je kunt ook kijken naar de, wanneer het middag is in je registratie. En uh, dat, zegt je, dat geeft je de lengtegraad. Dus uh, maar denk maar na, de, Het wordt nu pas, uh, ja, hier wordt het nu licht... Maar in Amerika is het nu nog donker. Dus uh, daarmee kun je oost-west dan uitrekenen. En dan, dan bepaalt, op die manier bepaalt hij dan elke keer de, de locatie? Ja, elke dag. Maar het is niet zo dat hij dat allemaal in het ene dingetje opslaat van maanden... maar hij zendt het ook voortdurend uit, toch? Nee, nee dit dingetje dat slaat de informatie op. Ja? Dus uh, dat vogeltje dat moet ten eerste terugkomen... En ten tweede moeten wij dan dat vogeltje vangen... en dat loggetje echt in de hand houden om ja. hem uit te kunnen lezen. Oh, okay. En dan pas weet je het. En, dan pas weet je het. Ja. en dat vangen, dat is, uh, die vogeltjes zijn natuurlijk niet dom. Die kennen ons. <laughs> dus dat is vaak nog een heel groot probleem. Oh, daar heb je mond weer. Ja. En hoeveel van die vogeltjes moet je bedataloggeren? Be en wat krijg, dan hoeveel krijg nou, je dan terug? Nou, dat dan? hangt een beetje af van de soort. Maar uh, bij uh, Gauw ligt dat vrij laag. Dus we, we hebben er ongeveer altijd 50 per jaar uh, gelogged. Nou, dan krijg je er zo, uh, zo 10, 15 terug. Ja. En wat dachten jullie eerst dat er aan de hand was... waarom ze zo laat, zo laat ja, terugkwamen? Vooral die, het gaat tien, die... tien dagen later kwamen ze aan. Die grauwe klauwier hebben we het nou over. Ja. Hè? Die kwam inderdaad veel later aan dan, dan gepland. Ja, dus wij waren in 2011 waren we in het veld. En uh, wij waren daar aan het wachten op onze loggervogeltjes. Uh, en er was niks. Dus wij liepen daar een beetje verdwaasd rond. Uh, en uh, nou, dan ga je een beetje met je collega's praten... En, we begon allemaal rond te zoomen, ook op internet en in allerlei forums van uh, hey, wat is er met de vogels aan de hand. Ja, en wat dachten jullie dat er aan de hand was? Nou, er werd heel veel gespeculeerd. Dus uh, we wisten het gewoon niet. Ja. We hadden echt geen enkel idee. En we dachten, ja, er zal wel iets ergens gebeurd zijn. Dus iemand had een onweer gevonden boven Turkije, die zei dat is het. Maar wij wisten, nou ja, we hebben die loggetjes. Dus uh, ja. als die terugkomen en we kunnen ze vangen, we hebben ze in de hand, ja. dan weten we het. Ja. Wat was er aan de hand? Nou, toen zijn we, gaan we vergelijken met de jaren ervoor en ook met, met het afgelopen jaar. En er kwam één ding heel duidelijk uit. Uh, iets, ze hebben veel langer gestopt in de hoorn van Afrika. Dus daar, daar was iets aan de hand. Daar is iets aan de hand geweest. En uh, nou, toen zijn we gaan kijken, wat is er daar aan de hand geweest? En uh, nou, dat wisten we eigenlijk allemaal al uit, uh, uit de nieuwsbeelden. Namelijk, daar was uh, hongersnood, daar was heel veel droogte... Dus uh, die droogte in de hoorn van Afrika, die er normaal niet is in het voorjaar. Want ze krijgen daar normaal in het voorjaar een voorjaarsregen. Nou, die voorjaarsregen was uitgebleven. En daardoor zijn die klawieren, hebben daar uh, ja, ruim een week langer moeten stoppen... om toch op te kunnen vetten voor die tocht vervolgens over de woestijn heen. Ja, ze zijn omdat het droog was, langer gebleven. Ja. Terwijl ik denk, als het ergens toch heel erg droog en schraal is... en er valt niks te halen, dan, dan vlieg je toch even lekker door. Ja, maar doorvliegen is voor die klawieren uh, geen optie. Want dan zit je in de woestijn. Hm. Dus, uh, en ik denk niet dat ze heel veel andere alternatieven hebben. Want uh, die, die plek waar ze stoppen is niet zo heel ver van een overwinteringsplek af. Dus het verbaasde me eigenlijk al dat ze daar regulier stoppen. Want waarom zou je niet in je overwinteringsplek opvetten? Ja. Maar misschien zijn de condities daar dan ook al aan het aflopen... Dus dat is dan te slecht om je voor die hele reis te kunnen voorbereiden. Ja. Nou weten wij al dat de hoorn van Afrika is al tientallen jaren een slechte plek is. Voor, voor mens en dier. Het gaat om droogte, hongersnoden. Um, dan zou je denken, uh, als dat al een reguliere stopplek is, dat is al zo vreemd. Die vogels ja. leren toch ook van generatie op generatie? Nou, Ik denk dat het in het voorjaar juist een hele goede stopplek is. Net na die korte regen die er dan is. Dus er komt een hele korte regen en dat, dan, ja, dan krijg je zo'n bloei van, uh, van leven heel kort... En dat is natuurlijk voor die mensen die er leven... is dat niet genoeg om het hele jaar te kunnen leven. Zeker niet als je zo intensief het land gebruikt... met, met al je vee en, uh, en al die bewerkingen. Maar voor die klawieren, die korte periode is, denk ik, heel goed. Maar dan moet die er wel zijn. Ja. En eens in de zoveel jaar, uh, daar lijkt het op, dan, blijf, dan blijft dat uit... Dus dan, uh, dan vliegen ze een leeg bord in, zeg maar. En daar moeten ze dan dus langer blijven. Ze moeten er blijven. Ze moeten aan hun voedsel komen. Ja. Uh, wat scharrelen ze daar bij elkaar? Ja, ze eten grote insecten en uh, ja. ook wel kleine zoogdieren, vogeltjes. Ja. Dus moeten langer blijven, opvetten. Dat, dat is dan gelukt, want deze, deze vogels met deze hebben Nederland gehaald. Ja. Uh, maar wat heeft het voor gevolgen hier uh, dat ze later aankomen voor hun broed... Nou, dan kom je inderdaad later aan. En uh, voor, voor heel veel soorten is, uh, en ook voor grauw is wel bekend... de kwaliteit van je jongen hangt heel erg af van uh, wanneer die geboren zijn. Dus als je, als je uit een heel laat nest komt... Nou, dan zijn jouw eigen overlevenskansen dat jij nog ooit weer terugkomt... en zelf jongen produceert bijna nul. Want dan dus... heb je minder tijd in Nederland om vet en sterk te worden. Ja, bijvoorbeeld. Ja, ja Hoe dat precies werkt, dat weten we niet. Alleen uh, het is zo... Nou ja, die jongens die die klawieren in Nederland ringen... die weten bijvoorbeeld als ik een heel laat nestje ring... nou ja, ik hoef ze al bijna niet te ringen, want die zie ik toch nooit meer terug. Nog heel even die boerenzwaluwer, want daar was ook iets mee. Die kwam ook te laat, maar die heeft iets heel geks gedaan. Ja, dat was dit jaar. En dit jaar was er een hele gekke aankomst. Er waren wel zwaluwen op tijd, maar ook zwaluwen veel te laat. Ja, dus de helft ongeveer kwam opeens veel later uh, aan. Ja, precies. En uh, uh, toen we in die, in die loggedaten gingen kijken... toen zagen we dus, uh, ja, die waren boven de Sahara omgekeerd. Dus die zijn wel begonnen met het oversteken van de Zaren, maar die zijn gewoon op een gegeven moment omgekeerd en weer naar het zuiden gevlogen. Die hebben eigen voor geld gekozen: van oh jongens, dit wordt hem niet. Ja, dus toen ben ik gaan kijken: van ja, wat is dat dan? Uh, wat, wat was daar aan de hand? En uh, dan kom ik eigenlijk uit bij iets van zandstormen. Dus het lijkt erop alsof ze een zandstorm in zijn gevlogen, of, of een zandstormenfront of zo. Ja. En daarvoor weer zijn omgekeerd. Raymond, heel, heel kort: je weet nu waardoor het komt dat ze laat zijn gekomen. Wat, wat kunnen wij daarmee? Nou, we weten nu uh, in ieder geval een beetje beter waar de problemen liggen. Dus ja. daar moeten we over gaan nadenken van hoe gaan we die problemen oplossen. Maar ja, we kunnen het daar niet oplossen. Nee, je kan niet naar de Hoor van Afrika. Nou, maar wij kunnen natuurlijk wel uh, zorgen dat daar bijvoorbeeld uh, duurzamere landbouw uh, gaat ja, ontstaan. Ja. Of ook dat, uh, dat in de algemeenheid in Afrika dingen op een andere manier gaan gebeuren. Ja, dat is echt lange termijn. Ja. Nou, fijn dat je het ons even wilde vertellen. Deze interessante techniek en de kennis over de vogels. Uh, Raymond Klaassen, vogelonderzoeker bij de Rijksuniversiteit Groningen. Nou, kom gauw nog een keer terug graag gedaan. Dankjewel. Tot zo na 9 Sport op Radio 1. Vanmiddag om 2 uur de Eredivisie, heerenveen Roda. Ja, Jans, met Met flitsen in de perstribune en de slotfase 1 langs de lijn. Verstrekt, trek. hij wordt buiten de balen getikt. En ook Dak Nee, want Nederland ik zou eens gaan schieten, ja waarom niet? VWW Vitesse. Na de 2-2 de bal van dichtbij. Bijna ingetikt. En om half vijf. Hoe terug, oh dan komt de 1 van PSV. Nee. PSV 20. Jongens, wat een middag wordt dit. En bovendien Manchester City, Manchester United. NOS langs de lijn. Vanmiddag om 2 uur. Radio 1.